Nou oh ja, in dit huis. Mijn vader was heel tot totdat u hierin kwam. we hebben hier boven gewoond. Waar de badkamer nog is. In dat bad heb ik gezeten. Dat is wel een heel sterke argument. Ja, dat vond ik ook. En daarom heb ik gesolliciteerd. U bent weg? Het zou toch gek zijn als ik nu ineens nee zei. Het kan zo veranderd zijn dat u het niet meer herkent? Nee hoor.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 Dag, meneer Boesman. Boesman heeft de televisie ingeschakeld. En het museum dan? Je zou er toch eerst met de directeur van het museum over praten? Met Juring Vesters. Ik dacht dat hij Vester Juring heette. Hij heet nu Juring Vesters. U spreekt met koning van het bureau. We spreken met meneer Bakker? Daar spreekt u mee. U hebt telefonisch contact gehad met meneer Boesman